1 uur, René van Brakel met het NOS-journaal. Er zijn tegenstrijdige berichten over de gezondheidstoestand... van de Egyptische ex-president Mubarak. Staatspersbureau MENA meldde afgelopen avond... dat de 84-jarige Mubarak klinisch dood is... nadat hij opnieuw een beroerte had gehad. Andere tv-zenders berichten dat hij buiten bewustzijn is... en aan de beademing ligt. Hoge legerfunctionarissen hebben tegen persbureau Reuters gezegd... dat klinisch dood niet de juiste beschrijving is. Wel zou Mubarak opnieuw een beroerte hebben gehad. Begin deze maand werd Mubarak veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Ook nu is er protest op het Tahrirplein in Cairo. Duizenden Egyptenaren protesteren tegen de interim grondwet... die de militaire raad dit weekend heeft ingevoerd. In die grondwet krijgt de raad verregaande bevoegdheden. Er staat ook in dat de nieuw gekozen president geen gezag krijgt over het leger. Steeds meer huisartsen vinden dat er een eigen bijdrage moet worden gevraagd aan patiënten die gebruik maken van huisartsen posten. Uit een onderzoek op de website Huisarts Vandaag blijkt dat driekwart een eigen bijdrage wil. Twee jaar geleden was dat bijna twee derde. Er deden ruim duizend huisartsen mee aan de steekproef. In principe willen de huisartsen de zorg zo toegankelijk mogelijk houden. Maar het aantal hulpvragen bij de posten is vaak niet spoedeisend. Met een eigen bijdrage moet de drempel hoger worden om naar de huisartsenpost te gaan. De Oekraïnse smaakmaker op het EK voetbal Andrei Shevchenko is gestopt als international. Na afloop van de verloren wedstrijd tegen Engeland heeft hij zijn afscheid aangekondigd. Het grasland verloor met 1-0 van Engeland en is op het EK uitgeschakeld. De 35-jarige spits groeide de afgelopen dagen uit tot volksheld na zijn twee treffers in de wedstrijd tegen Zweden. Het weer vannacht wisselend bewolkt en droog en 11 graden. Overdag zonnig en later kans op bewolking en een bui. Het wordt dan tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Kielijn Plach. Plag. Goedenacht, welkom terug. In dit geval bij het tweede uur van Casaluna. We hebben het vannacht over werk. Werken, hoe we mensen aan het werk krijgen. Hoe leuk werk is, hoe gelukkig je ervan kunt worden. En dan hoor ik u denken, ja, dat is leuk, dan moet je het wel hebben. Nou, de man naast mij, de Rotterdamse arbeidsmarktmeester Aad van Nes... die barst van die ideeën hoe we veel mensen aan het werk kunnen krijgen. En dat hoeft allemaal niet heel ingewikkeld te zijn. Vaak is het ook een verandering van mentaliteit. Heeft u zelf ideeën? Barst u ook van de ideeën om, uh, om mooie projecten te starten? Um, ja. Wilt u iets vragen over projecten waar we het over hebben gehad? Of misschien iets waar u zelf aan heeft meegedaan, daarover vertellen? Bent u als werkgever enthousiast geraakt? Of heeft u juist een vraag van aan uh, Aad van Nes? U Beren op de weg, zo gezegd. Dan kunt u bellen 0800 1121. Dus 0800 1121. Of een mailtje sturen naar casaluna.ncrv.nl. Dat wordt al volop gedaan qua mails. Dus eigenlijk zit Aad van Ness hier als een soort vraagbaak voor het, voor het tweede uur, toch? Aad? Ja. 0800 1121. Ik maak ook alvast van de gelegenheid gebruik om u in actie te krijgen thuis voor de uitzending van volgende week. Dan gaan we het over iets heel anders hebben. Over zangvogels... We hebben een gast die zich helemaal stort op zangvogelwedstrijden. Nou, u voelt hem waarschijnlijk al aankomen. Als u thuis nou zangvogels heeft, dan zou ik het zo leuk vinden... als u nou, uh, daar een geluidsopname van kan maken. Ik, het schijnt dat ze s'nachts niet zo heel veel meer doen. Dus dat ze dan wat stil zijn. Dus als u nou deze week in de gelegenheid bent... neem dan op en mail het naar casaluna.ncrv.nl. Misschien zit er een nachtegaal bij u in de buurt... of een, een uil die u regelmatig uit uw slaap houdt. Dan mag u dat natuurlijk ook laten horen. Maar als er ook een prachtig koor overdag is van vogeltjes die zingen, dan wil ik dat heel graag ontvangen. Heb jij vogels, Aad? Ik heb een geluid. Je hebt een geluid? Polygenario! <laughs> volgende week gaan we aan onze expert vragen of, die, of hij de of raad van, ja. of die de raad van, mee weet. Ja. Nee, ik zou het als ik jou was bij het werk houden, ja, dat, dat is, volgens mij, is volgens mij verstandig. Hè. We krijgen al veel uh, mailtjes binnen. Uh, we gaan zo meteen wat vragen doen. Jij had nog het verhaal van de conducteur, had je ons beloofd, voor Kwartveen. Ja. Dat wil ja. ik eerst nog even ja. horen en dan gaan we naar de bellers. Nou, het, het verhaal van de conducteur is het verhaal waarin we zien... hoe, uh, hoe een werkgever in de valkuil van, uh, van de rationalisatie is uh, gelopen. Toen ik een jongetje van 13 jaar was, ging ik uh, in Rotterdam naar de, naar de stad. En dan kocht ik een, een, een kaartje van een patiënt, 12 cent geloof ik... En dan kreeg ik een groen kaartje van de, van de conducteur. En vervolgens ging die, tra die tram rijden. Na vier, vijf uh, haltes was ik het wel een beetje zat. Dan ging ik een loopketen in die tram. En als het te gek werd, kwam die man. En die had zo'n zo soort centenbak bij hem. Dan kreeg je een stoot van die centenbakterieën. En was je een beetje weer rustig. Zo ging ik naar Rotterdam. Die... Die, uh, in die, na die periode kwam er uh, een, de, de bedrijfsrationalisatie op. Mensen kregen hbo-opleidingen, werden daarvoor opgeleid. En die gingen kijken of, of het proces van het, uh, van het uh, vervoeren niet goedkoper kon. En toen hebben ze uh, de, de conducteur ontrafeld. En toen kwamen ze tot de, volgende, tot de volgende werkzaamheden die de conducteur deed. De conducteur sloot een vervoersovereenkomst met een klant... En uit die vervoersovereenkomst ontstaan, ontstonden twee verbindenissen. De verbindenis om te betalen, dat, was die, dat werd ook gelijk afgerekend. En er werd als bewijs zo'n prachtig papiertje gegeven. En een verbindenis om te vervoeren. Vervolgens gingen ze nadenken, dat er hem ging rijden... en dan werd de verbindenis van het vervoeren ook weer ingewisseld. Nou, prachtig. typisch juridische ja. jargon. Toen gingen ze uitvogelen of er wat je daar nou, hoe, hoe dat nou uh, goedkoper kon. Toen zijn ze erachter gekomen van. Nou, stel nou dat ik die, uh, die, die verbindenis tot vervoeren uh, van tevoren kan sluiten bij een. dat heette toen nog een uh, sigarenboer. Die zijn er geloof ik niet meer te horen, maar vroeger heette het sigarenboer. En dan kon je dat, uh, dan, dan lag je daar een tientje neer en dan kreeg je een strippenkaart. En met die strippenkaart ja. uh, kon je dan naar een, naar een apparaat in de tram. Dat apparaat kostte duizend gulden. De, de meneer, de, de, de conducteur kostte veertigduizend uh, gulden. En die lulde ook nog terug. Heel vervelend, uh, om het maar even zo te zeggen. En zo. Maar het gevolg van deze, van deze rationalisatie was dat er niemand meer in de tram ging. En dat er verschrikkelijk gewoon veel zwart werd gereden. Toen hebben we er 21 jaar over gedaan. En verschillende achterlijke constructies, als melk, banen en weet ik veel, wat we allemaal in die tram gehad hebben. Om erachter te komen dat we een complete functie van die conducteur niet gezien hebben. Namelijk het, dat hij de hoede was van de sociale cohesie ja. in die tram. Ja. En dat dat het en heel belangrijk is. Het sociale was. aspect, Juist. menselijk aspect. 21 jaar. Ja. Ja. Nou, dat, is het, uh, dat, is, dat is het verhaal van de conducteur. Want in Rotterdam, daar staan, daar staan wel. Nu weer zijn conducteurs, veel ja zeker. Ja. De, alleen in Amsterdam zijn de conducteurs nooit weggegaan. Nee, daar zitten Enige ze plek. gewoon nog achter in de in het hokje. In het hokje. Ja, ja, ja, ja, Ja, dat is erg goed Klopt. om te zien. We gaan naar een uh, vraag van Gerben van Driel. Dat uh, is gelijk een uitdagende volgens mij. Die schrijft uh, op de mail. Ik kom net een verjaardag. Sprak daar iemand uh, die een uitzendbureau heeft in Den Haag. En ze vertelde me dat er veel werk is. Alle soorten en maten. Maar dat mensen gewoon niet willen. Omdat de uitkering waarin ze zitten blijkbaar te comfortabel is. Nou daar hebben we het voor kwart ja. voor één over gehad. Hè? Dat jij zei Aad van mensen moeten eigenlijk wennen. Ja. Om uit die uitkering te komen. Je noemde het van je moet een soort van ontgiften. Ja. Lijkt Gerben een reëel punt. Uh, hij schrijft. Ik hoor uw gast ook zeggen dat hij eigenlijk te weinig mensen meekrijgt. Het enige wat ik kan doen, daarmee kan doen, is op korte termijn stemmen. Mijn vraag is dan ook, op welke politieke partij moet ik stemmen... om plannen als deze gerealiseerd te krijgen? Ja. Ben jij gelieerd aan een partij? Nee, ik ben niet gelieerd aan een partij. En wat ik hem, ja, wat ik hem kan adviseren is... Uh, ja, let heel goed op, uh, op de programma's die nu gemaakt worden. Want uh, ik weet dat... Uh, dat uh, een aantal politieke partijen bij me langs geweest zijn... om te vragen hey, hoe, hoe kunnen we dat nou het beste uh, doen. Ja. En uh, Welke zijn dat? Uh, dat, was, dat is onder het CDA geweest. Het is ook uh, GroenLinks geweest. En, en kijk wat hun daarvan uh, van, uh, van vinden. Dus let, let op hun programma's of ze de werkgevers aan durven spreken om, om tot creativiteit over te gaan. Als, als dat erin staat, zou ik daar stemmen. Ja. Weet jij zelf al waar je op gaat stemmen? Dat hangt er vanaf wat erin wat er staat. Wat er in staat. Ik vind, uh... Je hebt niet één vaste partij. Je nee, gaat nee, daar, nee. daar veel rekening mee, mee houden. Uh, Frans Vermeer had ook nog een uh, mail gestuurd. Schrijft door de opkomst van internet en de snelle stijging van de vastgoedprijzen... is mijn maatschap kantoorloos geworden en ben ik gaan telewerken. We vonden het altijd onze plicht om stagiaires te begeleiden. Maar zonder werkplek heeft dat niet zoveel zin meer. Heeft Aad van Nes suggesties hoe we dat wel zouden kunnen doen? Ja, gewoon... Uh... Hij gebruikt internet. Dat doet hij waarschijnlijk nu thuis. Ik zou zeggen. nodig die mensen dan thuis bij, je, bij jezelf uit? Ja, zou je dat ook doen? Dat is ook wel weer. Ja, dat is wel weer je privégrens dan die je, die overschrijdt, zeg maar. Als je. Als je, als je thuis werkt, dan, dan. dan. dan geef je dat belastingtechnisch toch ook als een werkplek op? Ja. Dus waarom zou je dat. Je hoeft dan niet bang van mensen te zijn. Nee. nee, daar ga ik niet van uit, inderdaad. Nee. Dus dat maakt eigenlijk niet zoveel uit, zeg jij. Of nou, kantoor... het beter is dat hij, dat, dat, laten we zeggen, dat hij als hij liever in een, in een, in een ruimte werkt. die, laten we zeggen, die was kantoor. Ja. Uh, ja, dan moet je ja, dat wel moet je ermee dat willen. Ja. Maar, maar ik denk niet dat je Je kan nog steeds je meesterschap overdragen aan iemand die daar, uh, die daar uh, zijn voordeel mee kan doen. Ja. Via internet zou dat ook kunnen? Ik, ik eh, laten we zeggen, kijk, via internet kan je ontzettend veel eh, doen daar waar, daar waar de intrinsieke motivatie al in de goede context zit. Want dan kunnen ze zelf wel allerlei dingen vinden. Maar daar, ik denk dat, dat, eh, dat als, je, als, je, als je mensen met wat afstand tot de arbeidsmarkt, zoals ze dat zo mooi zeggen, als je die wil betrekken, dat, dat een andere mens daar toch... Ja, het contact, je met andere het contact mensen. maken en te ja, kijken het heel waar, belangrijk is. waar diegene gelukkig ja. van wordt... en waar ja. zijn ogen van gaan stralen, zo ja. gezegd. Ja. Ja. Ja. Uh, een mevrouw die heeft gebeld. Ik begon natuurlijk met een, <laughs> leuk, met een spreuk op de Roteb-wagens, op de vuilniswagens. Uh, en ook na aanleiding van het verhaal wat jij vertelde over de roos van de Portugese vrouw. Uh, een slogan of een dichtregel... Onverwacht zonlicht is een gebeurtenis je schijnt ja. ook op een van de rothebwagens te staan. Kunnen. Dat is mooi, hè? Ja. Overigens, overigens dat, dat we even weten... dat al die verzen die op die rothebwagens zijn... dat zijn, zijn verzen uit bestaande gedichten. Ja. ja, klopt. Op vier Want er na. staat ook uh, alles van Waard is Weerloos. Bijvoorbeeld ja. van Oetje ja. Berd. Die staat er ook bij. Ja. Ja. Ja. Op vier na. Er zijn vier verzen die ooit eens een keer... door uh, gewone burgers in Rotterdam... in een soort prijsvraag. prijsvraag... geweest. Juist. Ja, dat klopt. Ja. En dat zijn de enige letters die... Dus we gaan zoeken in Rotterdam. Die, die hebben blauwe letters. Als okay. het zwarte letters zijn, zijn het van echte dichters. En blauwe oh, zijn... dat van... wist ik ook niet. Kijk, nee. zo schiet het. Er rijden vier er auto's in. rond. Heeft u een vraag aan Aad van Es over werk, over werkprojecten, over weer aan het werk gaan? Dan kunt u bellen op 0800-1121. Mino heeft dat gedaan. Mino, nacht. Ja, goedenavond, Hallo. Mino. Hallo. Vertel, wat is jouw vraag aan Aad? Ja, ik had nogal een vraag, omdat tegenwoordig wordt alles geautomatiseerd, blijven steeds meer mensen zonder werk zitten. Ik ben vroeger vuilnisman geweest, daar zat je met drie man op de auto en dat is tegenwoordig nog maar één. Nou, en dan uh, bijvoorbeeld nog de, de, de, de mensen die vroeger kaartjes verkochten bij het station, die zitten er ook niet meer, dat zijn ook computers geworden. Ja, er is hier vroeger een Twente- en Twentekanaal kanaal gegraven met de hand, door waarschijnlijk duizenden mensen, maar waarschijnlijk nooit door twintig man met graafmachines wordt gedaan. Ja, al die mensen hebben geen werk meer. Hoe zit dat? Hoe kun je banen creëren als je alles automatiseert en mensen zitten maar thuis? Ja. ja, nou, je, je, de, de, de, de, voor, de vooruitgang moet je niet um, tegen willen werken. Dat is één. Twee, um, er zijn, um, er zijn uh, voldoende... Kijk, op dit moment kopen wij ontzettend veel uh, spullen... In uh, wat we met een mooi woord lage-lonenlanden noemen. En uh, ik ben ervan overtuigd dat als je, als je een, een goede toegevoegde waarde uh, gaat, uh, gaat maken, dat je dat je vrij veel werk. Uh, ik noem het even eenvoudig werk, laat ik dat ook even zeggen. Weer terug ja, naar Nederland kan halen. Wat wij zeggen? Ja, ik zeg productiewerk. Productiewerk, ja, ja. dat. dat, dat, dat dat zie je overigens ook uh, uh, gebeuren, hè. Dat dat, uh, dat, dat weer terugkomt uh, naar, naar Nederland. Als je als je bijvoorbeeld. Um, uh, als je in de auto-industrie. Jendai uh, is een automerk. Ja. Ik weet niet of dat, uh, dat.. moet je geloof ik gelijk allemaal andere bij ja, zeggen, maar nee, goed. Ja, maar die, auto ach, nou, is helemaal mijn ding. Nou, auto, nou, als je, uh, er, is, er is op dit moment een bedrijf in Rotterdam. Dat. dat uh, uh, dat de klantspecificaties van Hyundai's aanbrengt op elke auto die, die uit, van dat schip afkomt. Dus Hyundai dus levert tien soorten auto's en hun maken daar 120 soorten van. Oh, okay. en, en op die manier ontstaat er weer, weer nieuw werk, om het maar even zo te zeggen. Dat is één. Twee, een ander voorbeeld is, is dat, je, dat je werk maakt wat... Um, uh, t, een van de voorbeelden is bijvoorbeeld het, het, de functie van Blijmaker. Um, bl ja, ja Blijmaker, Blijmaker. Dat zei ik voor ja. kort voor inderdaad. Ja, Blijmaker. Die, dat die functie is, die is, uh, onder, die is, die is gecreëerd uh, uh, door een, uh, door een, door een verzorgingsorganisatie uh, uh, in... Aafje, uh, in heet die, in, uh, in uh, Rotterdam, waarin we... Mensen die gewoon een groot hart hebben. en die andere mensen gewoon graag blij willen maken. dat we die koppelen aan een groepje uh, mensen die de mens zijn. En, uh, uh, en, en die mensen die de mens zijn, die hebben dus een mens bij zich. die niks anders doet dan. die wil die anderen gewoon helpen en, en verzorgen. En die laten die mensen gewoon allerlei. Uh, uh, ja, dingen doen die de mensen nog, nog wel kunnen. Bijvoorbeeld een raam zemen. Ja. En, uh, en dat, dat kunnen ze de hele dag doen, bij wijze van spreken. Dat lijkt, ja. dat lijkt raar, maar, maar, maar die mensen zijn er gelukkig van. Nou, en op die manier wordt de kwaliteit van het verzorgen van de mensen uh, naar een hoger niveau gebracht. En dat is iets? Jazeker, die worden het minimumloon gekregen die betaald. Oké. Okay. En die hoeven niet opgeleid te worden. Want die hebben gewoon het hart meegekregen bij de geboorte, bij wijze van spreken. Ja. En die mensen bestaan echt. Dus eigenlijk, wat jij zegt, is naast alle automatisering. moet je gewoon op een andere manier. Ja, en je en je moet je denken. Wat belangrijk is, is dat we, dat, we, dat we in de gaten houden. dat werken niet alleen die productiviteit is. maar dat werken ook ontmoeten is. Toen jij op die vuilniswagen zat, had jij heel veel. Uh, kreeg je heel veel terug. Van je twee maten op die wagen. En ja, maar ook, ook wel van de mensen trouwens. Hoor. Ja, ja, van de klanten bedoel je. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja die, die heb ik altijd bijgemaakt door een rol mee te nemen. Heel goed. Heel goed. Ja, nou, en, en, maar laten we zeggen, het feit dat je met, met een groepje werkte... was, was mm -hmm. voor jou ook heel belangrijk. Ja, dat Als, was gezellig. Ja, ja, heel ja. goed. En daardoor ben daardoor je minder ziek, bla bla, en goed, enzovoorts. Ja, helemaal uh, mee eens. oké okay. nou, ik dank jou wel, Mino, voor het bellen. En voor je ja, vraag. Graag gedaan. Okay. Okay. Fijne nacht nog. Dank je. Dag hoor. Dag. Uh, nu ja, dat zegt over minder ziek zijn. Daar had wel iemand getwitterd al uh, voor één uur. Jij stelde eerder 30% van de zorgkosten wordt veroorzaakt door werklozen. En de vraag was wel van dat is leuk. Maar hoe kom je daarbij? Ja, Nou ik heb het uit volkskrant. Ja. <laughs> okay. uh, ongeveer twee jaar geleden rond de kerst. Waarin dat, dat, dat, dat uh, verwezen werd naar een onderzoek. En ik heb nu gevraagd aan de Universiteit van Tilburg... Uh, uh, om voor mij te onderzoeken of dit, uh, of dit waar is of niet waar is. Dus dat is uh, een goede vraag. Alleen uh, uh, als, ik, als ik kijk uh, naar, die, naar die mensen die we toen aangenomen hebben bij de Rotterdam... jaren geleden, dan zie ik dat dat... Uh, of een ander voorbeeld. Dus die... Ik heb, ik heb in mijn eerste uur het gehad over Ferrofix. Mm -hmm. Een bedrijf wat met 120 bedrijf, mensen. Ja, ja. Die zijn nu vijf weken aan het oefenen. Het ziekteverzuim van die mensen is van 22% naar nul gegaan. Okay. Om even om aan te geven dat als je... Als je mensen in, in hun kracht brengt en vanuit Een goede hun kracht weet te raken, juist ja. en vanuit hun kracht uh, aan de slag gaat, dan zie je dat dat kennelijk iets doet en dat uh, ik, ben, ik zelf ben ervan overtuigd. Overigens, okay. andere tweets nog: uh, wat doet deze meneer met al die Rotterdamse bewoners die de taal niet kennen of vrouwen die binnengehouden worden? Oh, dat, ja, die okay. ik vind dat iedereen we moeten iedereen proberen uh, uh, de, de Nederlandse taal aan te leren. Dat is, gewoon, dat, is een, dat is iets wat nodig is. Aan de andere kant, we hebben 172 nationaliteiten in, uh, in Rotterdam. We spreken dus ook 172 talen. En in een, in, een, in, een, in een samenleving waarin we internet hebben... waarin de wereld steeds kleiner wordt... is, het, is de kennis van talen een heel belangrijk, uh, een belangrijk uh, gegeven. Maar daarnaast, naast die taal moet Nederlands een, een, een, normale, een, een normale taal worden... Ja. om met elkaar te kunnen blijven communiceren. En ook dus om mensen uit die zogeheten kaartenbakken te krijgen. Ook, ja. Heel ja. belangrijk. Ja. Niet alleen werkzoekenden zijn verwend... ook de werkgevers die voor goede polen kunnen kiezen, reageert iemand. na aanleiding dat ik zei van zijn werknemers ook niet verwend geraakt... dat ze alleen nog maar werk willen doen wat, ze, wat bij ze past, waar ze blijven ja. worden. Ja, werkge werkgevers... Uh, een, uh, een ouderwetse werkgever kiest alleen voor productiviteit. En als je dat, uh, als je dat goedkoop van een, uh, van een Pool kan krijgen, dan, uh, dan doet hij dat. Ja. Um, uh, gelukkig uh, gaat het in Polen uh, steeds beter. Komen er komen steeds minder uh, goede Polen, om het maar even zo te zeggen. En dan komen nu mensen uit Roemenië en nog Volgen verder weg. Rijden. En die hebben uh, dat komt eigenlijk een, een geluk bij een ongeluk. Uh, dat, uh, dat die de, de Nederlandse taal of de Engelse taal nog slechter... en er komen gelukkig voldoende communicatieproblemen in die bedrijven... dat, ze, dat de concurrentiepositie van mensen... Die... Ja, hoor je dat omheen? Dat ja, ze minder zeker, gebruik ja, willen maken van, zeker, ja, van Polen, Roemeen en Hongaren. Ja, het ja, ja. ja. ja. gebeurt echt. Het wordt echt een communicatieprobleem op, die, op de werkvloer. Ja. Maar dan blijf je dus wel weer het feit houden... dat iedereen dat werk wel moet willen doen, wat nu de Polen doen. Ja, dan moet je dus op een bepaalde manier zo maken dat dat, uh, dat dat uitdagend is aan die kant. En we moeten de mensen die daarvoor. Uh, die, die, die moeten, moeten de mensen er ook voor klagen maken. Uh, die nu in de bijstand zitten. In het onderwijs. Oh, die Via, nu in de bijstand zitten. Ja, zet. maar ook, ook, ook in het onderwijs. Oké. Okay. Timo aan de telefoon. Die heeft gebeld. Met 0800 1121. Goeie Ja, goede nacht, en Timo. Uh, ik vind het trouwens heel leuk om je naam uit te spreken. Realiseer ik me nu net: Kilene. Kilene, leuk. <laughs> okay. Bij deze. Uh, de, de vraag aan Aad. Ja, Aad had zelf twee vragen. Ten eerste: begrepen de mensen hem? En ten, en, ja, ik begrijp hem in ieder geval, heel helder zelfs. Dus dat, dat kan hij in ieder geval meenemen. Dank wel. En uh, ja, hij is niet zo snel van stof, maar wat hij zegt is, is gewoon wel heel duidelijk. En de vraag was, aansluitend wat, wat kan je eraan doen? Ja, wat, kan, wat kunnen we eraan doen? Om, om te realiseren wat hij wil. Maar dat is nou, niet zo makkelijk. Maar ik heb er wel een paar losse ideetjes bij. Ja. Uh, ten eerste, ja, van mensen die niet bij een bedrijf betrokken zijn. Dus die alleen maar geld er naartoe brengen. Kan je moeilijk meer iets anders verwachten dan dat ze zoveel mogelijk geld terug willen krijgen. Dus ik denk van ja, uh, als je een bedrijf hebt, zeg maar en die heeft een hele grote banklening van 6%. Ja, als je dan zeg maar, van het al het geld dat in het bedrijf zit, minder dan 6% maakt, dan leidt je al heel snel verlies. Terwijl als je zeg maar, de baas ook zeg maar, zijn eigen geld erin zit en alles met zijn eigen geld doet uiteindelijk, dan maak je ook bij 1% al winst. En, en daar is een, iemand zeg maar, die ook de positieve kanten van het werk in ziet, is toch al snel tevreden mee als hij ook al ook, zou die maar 1% maken, bij wijze van spreken. Dus een hele grote lening, zeg maar, om je bedrijf overeind te kunnen houden. Aan de ene kant kan je dan ook veel meer winst maken door, dit, door de hefboom... maar aan de andere kant ja, blijft de boog altijd heel strak gespannen staan op die manier. Jij zit heel driftig te knikken. Ja, ik ben een beetje aan de zijkant betrokken bij, uh, bij bijvoorbeeld een, bedrijf, een groot bedrijf... Wat, wat, waar de eigenaar zo'n hedgefund is... Maar, en dat Hetsfund, dus het bedrijf als zodanig werkt perfect. De mensen die, uh, die, ze maken winst, dat allemaal. Maar volgens het Hetsfund moet het geen 6%, maar 8% zijn. En als ze dat niet halen, gaat dat het Hetsfund uh, dat hele bedrijf... naar de klootfiole helpen. Dus in, in die zin, daar waar geld en het, en het uh, laten we zeggen... En vreemd geld met name. Huh? Vreemd geld met ja, name. Vreemd, ja, vreemd geld, ja. Dus mensen die niet met hun neus op het werk, op ja, het heel goed. zitten, maar gewoon die alleen maar geld komen brengen ja. om er later veel meer uit te halen. Ja, eigenlijk zouden we dat in Nederland uh, moeten bestrijden, vind ik. Ja, alleen banken die zijn erin gespecialiseerd, die zijn gewend om met vreemd geld om te gaan, ja. maar bedrijven zijn er eigenlijk, als ze niet heel goed geleid worden niet in staat. Ja. En ik vind ook, zeg maar, over die ROC's en die werkgevers, waar je net over had, ja. met, die, met die leermeesters... Uh, ja, ik, mijn vader is toevallig iemand die komt uit de beroepswereld... en die is leraar geworden later. En die heeft heel veel moeite moeten doen om ze de dispensatie te krijgen... voor pedagogiek Hij heeft ook nog cursus moeten doen en zo. Maar bij hem kom ik er iedere keer op uit... dat ja, de praktijk en de theorie zijn gewoon verschillend. Mensen die gewend zijn om uit boeken te lezen... en hoe hoger ze komen, hoe, hoe zweverig het lijkt te worden... voor mensen van de praktijk. Ja. En eigenlijk moeten die, zeg maar, ja helemaal teruggaan naar de basis en, en proberen om weer connecties te maken met de logica van een kind. Ja, goed. En als je dat niet kan, dan kan je ook niks overbrengen. En dan kan je wel die domme mensen dan zogenaamd de schuld geven dat ze niet kunnen uitvoeren wat je wil, maar je moet toch roeien met de riemen die je hebt. Dus ja, als je, als je zeg maar, ja, sommige wetenschappers hebben het ook. Sommige wetenschappers die behouden zeg maar het lijntje met de realiteit. En die kunnen zo uh, uitzoomen en inzoomen, zeg maar, vlekkeloos. Alsof ze het als kennis beschikbaar hebben. En andere wetenschappers moeten er heel erg graven naar worden. om uit te leggen wat ze nou eigenlijk bedoelen. En dan denk ik van ja. Uh, je, dan ga je toch een beetje in ivoor retoren functioneren uiteindelijk. Je moet en doen, hè? Je moet, want je moet niet het een tegenover het ander zetten. Nee, nee, ze moeten samen. Juist, op komen. juist. Dus, dus jouw vader. ...zou als een welkome aanvulling in dat systeem van die, ja. uh, van die RSC opgenomen moeten zijn. Ja, want hij slagingspercentages van 83 procent, wil ik me uh, nog ja, herinneren, ja, bij de uh, RSC. Mijn zoon is, zit in het uh, VMBO-onderwijs. En die, laten we zeggen, zijn grootste zorg zijn zijn collega's in het onderwijs... ...die hem proberen van zijn motivatie uh, af te ja, halen. Ja, maar is... die mensen zijn ook Murf ja. gemanaged. Ja, ik, zo, ik denk op een gegeven moment ook van ja, ik moet er ook van leven, ja. ik draai gewoon zonder de radar zodat, zodat zeg maar ik gewoon mijn lesjes draai en ja. daarna zoeken ze het maar uit. Ja. Dat is zonde hè? Maar ik, ik doe wat ik zelf eraan doe, ik, ik consumeer zelf, als ik de keuze heb tussen twee bedrijven, laat maar zelf even zeggen supermarkten, en bij de ene werken gestreste en ongelukkige mensen en bij de andere gemotiveerde en, en hulp, behulpvaardige mensen, ja, dan consumeer ik uiteindelijk alleen waar de mensen ontspannen en... En gelukkig werken. En dan denk ik, ja, dat is zo behoorde je ook zeg maar, goed werkgever. Heel erg op oh, micro-niveau. Ja, ja, maar heel goed. En dat moet je elke dag opnieuw... Je moet het eigenlijk ja, nee, ook, steeds. Blijf kijken, natuurlijk. Ja. Nou, Overigens, dat kan in dat verband... kan ik ook iets heel positiefs melden... dat, dat de gemeente Rotterdam... Die, die, die, uh, die heeft het heel zwaar. Die moet een heleboel geld... Uh, het komt kort, bla bla enzovoort. Maar ze hebben ook nog 4,1 miljard om uit te geven per jaar. En uh, daarvan wordt een miljard uitgegeven aan allerlei bedrijven... om, uh, om uh, tegeltjes te kopen of bruggen te bestellen, bla bla, de hele zooi. En die gaat op de, maar als je een opdrachtgever bent van een miljard... dan kan je de dienst uitmaken. En dat ja. beginnen ze nu te begrijpen. Ja, maar en ze, ze, gaan... sturen niet, ze sturen ook alleen op geld vaak met aanbestedingen. En, juist. en ik zeg gewoon selecteer eerst een bedrijf waar je überhaupt ja. zaken mee wil doen... En gaat dan op... Trump... Nou, oh, ja, dat en Dat waar. gaat, dat dat gaat nu, dat, laten we zeggen, ergens in september... ga je, ga je in de krant, daar uh, zal een, een wethouder keurig presenteren... Uh, ga je lezen dat, uh, dat het bestek... de bestekken van uh, de gemeente Rotterdam er zo uit gaan zien... dat we niet op geld sturen, maar op geld en op een aantal andere doelen, onder andere hoeveel mensen er uit de bakken van de van de van de sociale dienst gehaald worden bij de uitvoering van die opdracht. En dat heb is je kinderen, is. Ik heb twee kinderen en ik heb, ik, heb, ik heb drie kleinkinderen. Ik heb mijn laatste opmerking dan is dat ik merk, ook wel heb gemerkt, zeg maar over goed werkgeverschap gesproken dat vaak opa's pas weten hoe ze vader moeten zijn. Ik, moet, ik ben, het, dat ben ik trouwens uh, ik ben een veel betere opa dan ik ooit vader ben geweest. <laughs> dus ik heb het, je hebt helemaal gelijk. Oudere ik mensen. ben wel heel benieuwd, Timo, wat voor werk jij doet. Ja, ik, uh, ik ben het onderwerp van deze uitzending. Ik zit in de bijstand en ik uh, ben eigenlijk op zoek niet zozeer naar passend werk, maar naar een passende werkgever. Oké. Okay. Oké, okay, dat, ja, dat is weer net anders. Maar dan is dit in ieder geval een inspirerende uitzending. Zeker, zeker. Ja. En ik wil Aad ook hartelijk bedanken dat hij er is en dat hij doet wat hij doet. Goed. Klaar gedaan, jongen. Timo, dank je wel, hè. Hoi. Fijne nacht nog. Ja. 0800-1121. Uh, nou, dat is wel leuk om te horen. Timo was wel helemaal op de hoogte. Hoe, uh, ja. hoe de, wat, wat in ieder geval jouw gedachten zijn, wat jouw gedachten zijn, uh, Aad. 0800-1121 is ons telefoonnummer. Als u van gedachten wilt wisselen met Aad van Ness. of als u een vraag heeft over werkprojecten. of uh, projecten kent bij u in de buurt. die nog net niet helemaal van de grond komen. of als werkgever wel geïnspireerd wilt raken. of een vraag, kritische vraag mogen we natuurlijk ook. Mail ik kan naar casaluna.ncrv.nl. Uh, een mailtje binnengekregen van Ewoud. Die schrijft: uh, een vraag aan jullie gasten in de studio. Heeft hij ook contacten bij de RIT? Ik heb al een busrijbewijs, maar ik krijg nergens kans om ervaring op te doen. Omdat ze uitzendbureaus geen waarjongeren aannemen. Ik mag drie maanden zonder salaris, dus met behoud van mijn via uitkering op proef bij een werkgever werken. En UWV betaalt mijn cursus, dus zeer goedkoop voor werkgevers. Maar, schrijft hij, helaas wordt mijn cv niet meer gelezen... zodra ze het gat in mijn cv zien. Dus alle voordelen van het aannemen van werknemers... met een wajong- of een via uitkering dringen helemaal niet door tot de werkgevers. Die verstoppen zich dan weer achter uitzendbureaus. Herkenbaar? Ja. Als... ja. Overigens, uh... als... als... Als oude oude ambtenaar bij de gemeente Rotterdam heb ik natuurlijk wel. Heb ik, ja. heb ik contacten bij de, bij de RIT. Dat is het openbaar vervoersbedrijf, hè, van, voor de tijd van Rotterdam. Van Rotterdam. Ja. Overigens is het wel een zelfstandige NV uh, geworden. Dus dat, dat heeft wat afstand van de, van de gemeente gekregen. Maar, maar naar mijn mening, moet Ewoud via zijn, uh, zijn I, uh, UWV, uh, uh, bemiddelaar, moet hij. Moet moet, moet, moet deze hobbel uh, genomen kunnen worden? Hè, die, die, uh, dat, dat, dat, uh, bij het UWV lopen er mensen die met name Ewout uh, ja. uh, goed moeten kunnen helpen. Maar dan moet je dus wel de bereidheid hebben aan de andere kant. Dus aan die werkgeverskant. Ja, maar dat is dan de verantwoording van die... UWV, ja? daar is, is het wat het? hij voor betaalt. Jazeker. Oké, okay. die moeten gewoon dan een RET dwingen van... hé, hey, we hebben hier iemand. Als het UWV een waarjongbeleid wa uh, voert... Gaan, moeten ze ook de vraag naar waarjongens positief gaan, gaan uh, proberen te beïnvloeden. Dus die horen de deur plat te lopen bij die RET... Om, om ze gek te krijgen ja. om hem aan te nemen. Zit daar ook iets, een, een klein foutje, zoals je het net over ja, werkgevers noemde bij het UWV? Ja, tuurlijk. En heeft dat, waar heeft dat dan mee te maken? Nou, die heeft, dat heeft te maken met dat, het, dat bijvoorbeeld de arbeidsdeskundige van het UWV zich interesseert voor, uh, voor wat, uh, wat Ewout niet kan. Ja. En de, en, en Kom je de, weer op of iemand 100% inzetbaar juist, is of gedeeld En, de, en de, de baas bij de RET die, die vraagt zich af of Ewout 100% productief kan zijn. Of als hij wat minder productief is, hoe hij dan dat, dat andere gedeelte gecompenseerd krijgt. Dat krijgt hij slecht uitgelet. Of er zit een heleboel, een heleboel uh, papierwerk uh, bij, om het maar even zo te zeggen. En dus, dus komt dat niet tot stand. Ja. Dus, het is dus allemaal bureaucratisch gedoe, waar die jongen... Uh, last van hebben. Maar dat is dus de UWV-bemiddelaar onder druk zetten. Ja, gewoon ja, doen. Er komen trouwens ook wel uh, toch wel een aantal mailtjes binnen uh, van mensen die zeggen, het is allemaal leuk en aardig, van Hè, werk doen wat bij je past en je moet gelukkig zijn. Maar ja, we hebben ook nog zoiets, als je moet gewoon zorgen dat je aan je geld komt en je kan die bijstand het beste gewoon minimaliseren tot de huur die iemand kan betalen en voor de rest moet iemand maar onder druk gezet worden om te werken. Ja, dat, wat ehm wat, wat, uh, uh, je hoeft niet zo aardig te zijn, daar komt het eigenlijk een nee, beetje op neer. Nee, ik ben ook helemaal, ik ben ook helemaal niet aardig. Uh, ik, vind, ik vind dat, dat, dat de bijstand uh, een, een, een paardenmiddel is, om het maar even zo te zeggen. Maar we hebben er wel, potverdomme, de afgelopen twintig jaar... ik weet niet hoeveel mensen in je, gehospitaliseerd. Ja, hoor, dus even. vandaar dat het dus ook wordt Die verantwoording moet je wel houden. Van, ja. Wees dan gewoon strenger, zorg dat ze nog minder middelen hebben... dan gaan ze wel werken. Uh, ja, ja dat, dat, dat, uh, ik vind naar de toekomst toe, ben ik, ben ik het eens dat we die, die, dat, dat, dat, die bijstand strenger moeten toepassen. Maar daar waar we met elkaar mensen in een afhankelijke positie gebracht hebben, in een verslaafde positie gebracht hebben, hebben we als overheid en als samenleving verantwoordelijkheid om dat op een christelijke en een goede nette manier weer ongedaan te maken. Ja, ja. Dus daar, daar zou ik voor blijven strijden, ja. We gaan naar Aaltje toe, aan de telefoon. Aaltje, goedenacht. Hallo, goedenavond. Over vrijwilligerswerk, begrijp ja, ik. Heb... Hoe, sta, hoe sta jij op, uh, tegenover vrijwilligerswerk? Dat is, daar sta ik heel positief tegenover. Oh nee. als, je, als, je geen, uh, als je geen behoefte aan een, aan een inkomen hebt... en je hebt wel behoefte om uh, uh, ja, de andere geneugten van het werk... het ontmoeten, het... Uh, het uh, laten we zeggen, je... Je, je, je eigen satisfactie eruit krijgen. Een ander plezier te doen met iets wat je... Dan is vrijwilligerswerk... Uh, ik vind het uh, uh, helemaal, helemaal geen slecht ding. Waarom vraag je het, Oudje? Want er zijn uh, talloze mensen, waaronder ik, die een uitkering hebben... en die allerlei vrijwilligerswerk doen. Ja. ja, alleen krijg je nou een probleem. Omdat dat, dat degene die uh, verantwoordelijk is uh, voor, die, uh, voor die uitkering vindt... Dat jij dan, uh, uh, omdat je vrijwilligerswerk doet, dat je, ook, dat je ook normaal kan gaan werken. Dus gaan ze je verplichten om... Uh... Nee, dat is niet... in ieder... Als je een WHO-uitkering hebt, is dat niet zo. Want uh, dat uh, gaat toen nog. Ja. In mijn geval dan, die juicht het alleen maar toe dat ik dat deed. Oké. Okay. Nou, wat jij ook zegt, het is beter voor je gezondheid. Als Veel je beter bent. voor je gezondheid om te werken. En of dat nou vrijwilligerswerk is of ander werk voor je gezondheid maakt dat niet uit. Maar voor de... Laten we zeggen, voor... Uh, de kostenplaatjes in de, de BV in Nederland uh, maken het wel uit hoor. En dat, dat, uh, je krijgt altijd weer, ook bij de WO, krijgen je, dat heet tegenwoordig toch via of zo. Ja, okay, de overheid maar... is daar heel erg. Die doen allemaal vernieuwende dingen door alleen maar de letters op de, op de zakken met geld te veranderen. Maar waar, waar het steeds over gaat, is dat ze proberen natuurlijk. ze sturen op geld. En als, ah. als we te weinig geld in Nederland hebben, dan moet iedereen inleveren. Dus ook. Ook de mensen in de WHO of de WIA, weet ik veel wat ja. heet. Maar ik heb eens een keer van iemand gehoord die had dat helemaal uitgerekend. Wat economisch gesproken, het werkenswerk oplevert. Ja. Dat ging over echt miljarden. Ja. Ja. Is ook zo? Dus als je het dat economisch bekijkt, is het ook waardevol. Ja. ja, alleen dat wordt in de systemen van uh... Laten we zeggen, van het Centraal Planbureau wordt dat niet als een, uh, een hard cijfer meegenomen. Snap je? Dat is het grote probleem. Ja, daar ben ik het dus niet mee eens, maar nee. Maar heb jij, uh, uh, Aaltje, vraagt me af. Want ik weet dat er ook wel uh, geluiden zijn: zeggen mensen van ja, dat is leuk dat ze steeds meer vrijwilligers inzetten. Maar dat is voor werkgevers ook wel handig. Dat is arbeid nou, dat vroeger gewoon betaald werd. Het gaat, gewoon over, gaat niet om werkgevers, het gaat om instellingen vaak. Ja. Sportverenigingen, ja, dat doe ik dan niet, maar andere mensen wel. Sportverenigingen, kerken, noem maar op. Er zijn zoveel. Er wordt natuurlijk niet alleen met, door mensen met een uitkering gedaan, maar uh, toch ook. En er zijn zoveel instellingen die anders gewoon, gewoon niet zouden kunnen bestaan. Hm. Nou, dat zou ronduit asociaal zijn. Ja, ja, dus het is goed dat dat er is. Nou, het is, on het is gewoon onontbeerlijk volgens ja. mij. Ja. Nou, dat is volgens. En Nederland heeft heel veel vrijwilligers, hè? Het, dat, dat doen we echt op Europees niveau erg goed. <lacht> nou ja, dat, dat weet ik dan verder niet. Wat maar, doe jij uh, zelf aan vrijwilligerswerk? Nou, ik werk dan in de wereldwinkel en in activiteitencentrum. in actieve activiteitencentrum. Oké. Tot ja, veel plezier. Met veel plezier. Ja. En ik vind toch ook wel een beetje dat ik mijn uitkering op die manier verdien. Ja. Ja. ja. Nou, ja, hartstikke mooi. Van macro-economie die niet kloppen, eh, heb je gelijk aan dat maar... Maar jij bent er niet meer. blij mee. Je blijft lekker werken. Ik wou net zeggen. Dank je wel, ja, okay. voor het bellen. Dag hoor. Dag. Uh, is even kijken. Marta hangt ook aan de telefoon. Marta, goeienacht. Ja. Dag. Met Marta. Volgens mij heb jij een vraag waar ook een mail over was gestuurd. Ja. Het gaat over leeftijdsdiscriminatie. Ja. Op de eerste plaats wil ik zeggen, Aad, dat ik ontzettend uh, blij ben met de manier waarop je met mensen omgaat. Dat maakt me helemaal blij. Kijk. Dat, hij, hij weet niks meer uit te brengen. Het, ja. nee. Valt om mee. Zo is hij ook niet op zijn mondje gevallen. Maar dat is lief dat je dat zegt, Marta. En jouw vraag? Mijn vraag is, ik uh, ben nu 58. Ik heb een uh, contract als pedagogisch medewerker. Waarbij mijn uh, contract voor de derde keer verlengd zou moeten worden. En dat zit er niet in. Dus er zit een ontslag aan te komen. Ik ben nu stevig aan het uh, solliciteren. Maar ik merk dat mijn leeftijd een rol gaat spelen. Ja. ja, nou ja, het is. Kijk, die, dat hele gedoe met die. Uh, ja. met je contracten, je drie keer verlengen enzovoort. dat heeft allemaal te maken met die. Uh, een flexwet, toch? Ja, een soort, we hebben daar een wet. Uh, op, op, op, via het uitzendwezen en zo. om, om mensen een betere uh, rechtspositie te geven. Daar heb je allemaal mee te maken. En daar word je nou weer slachtoffer van, om het maar even ja. zo te zeggen je op een nette manier mij zetten. Ja, klopt. Dat ja. is uh, dat is. Maar goed, dat is even. Dat kan ik. Laat me zeggen. Ik, dat, ik begrijp dat, maar ik kan er hier vandaan al helemaal niks, uh, niks aan doen enzovoort. Nee, dat begrijp maar je, ik. Maar, je maar zou, wat je, kan ik doen bij het solliciteren, omdat mijn leeftijd een rol speelt? Ja. Officieel mag er niet gediscrimineerd worden, weet nee. ik. Maar, de maar is als vaak je anders. kijkt naar de gegevens van uh, Ja. die had er uh, vijf. Uh, opgenoemd, de ja. hoogste, ja. Uh, zeg maar. En de eerste was leeftijdsdiscriminatie ja, ja. van de Nationale nou, Ombudsman. Het, ja. het eerste wat je moet doen, is er niet mee zitten. Nee? Dus okay. stop, stop stop om, uh, laten we zeggen, jezelf te, te vervuilen met het idee dat je 58 bent. En dus laat dat hmm. andere mensen maar zeggen. Maar, maar, maar ga daar niet zelf in liggen, in liggen ronddraaien, moet maar hmm. even zo te zeggen. Zijn, nee. Niet mee lullen met dat hele spel. Maar probeer creatief te werken. Kijk, alles, dit zijn regeltjes die gemaakt zijn door, door mensen die uh -huh. bepaalde doelen, bla bla, enzovoort hebben. Ja. Probeer, als, je, als, als mensen tevreden over jou zijn, uh -huh. bij die, uh, waar je nu werkt. Ja, zeker. Nou, dan zou je bijvoorbeeld. Uh, weet je wat helpt? Dat je, dat je zes maanden uh, lang uh, uh, ontslag neemt. En dan ga je er even gewoon als vrijwilliger werken. En daarna begin je gewoon weer opnieuw. Kan je dat nog een keer, drie keer. keer. Snap je? Dus je probeer gewoon die regels... die voor een heleboel mensen belangrijk zijn... maar voor jou in dit geval niet... probeer die dan een beetje te omzeilen. Nee. Dus eigenlijk wat jij zegt is... deze mevrouw moet gewoon zeggen van... oké, okay, mijn contact houdt op. Maar ik bied mezelf bij deze aan om zes maanden als vrijwilliger te werken. Ja, en dan, en dan, dan nemen u... jullie me daarna weer in dienst. Ja. Zo, dan weer opnieuw? Ja, en dan ga ik hetzelfde traject weer in. Ga, Ja, dan ben je weer drie jaar verder. Dan ben je inmiddels 61. Mm -hmm. Als je snapt wat ik wil zeggen. Het, ja. het, het is allemaal een beetje gekunsteld wat ik zeg. Maar in jouw specifieke geval laat je niet... Uh, laten we zeggen... Uh, laat je niet ontmoedigen door het feit dat je 58 bent. Als je dat, als je godverdorie gewoon productief bent voor dat, voor dat werk ja. wat je op dit moment doet. Niet laten ja. ontmoedigen. Nee, en ik ben heel breed inzetbaar ook. Ja. Dus ik solliciteer naar functies op dit moment. Oorspronkelijk heb ik een hbo-opleiding maatschappelijk werk. Ja. Ik ben nu aan het solliciteren aan een uh, baan bij een hotel. Ja. Ja. Maar goed, dan is ook de vraag, willen ze me? Ja. Ja. Ja. Als, je maar maar, als je maar voor een halfjaartje komt omdat okay. je daarna terug gaat naar dit. Dan ja? Je moet gewoon een beetje, zeggen, een beetje creatief zijn. Maar dus eigenlijk moet je vanmorgen morgen naar je baas toe. Zeg ja. ik heb een plan. Ik ja, moet een plan als vrijwilliger werken bij jullie. Jullie zijn tevreden met me. Jullie, door de regelgeving kan je me niet houden. We gaan, we gaan de regelgeving uh, zodanig uh, uh, toepassen dat het wel kan. Ik vind het wel een stunt. Marta, laat je weten of het lukt? Ja, ik laat het zeker weten. Oké, okay, leuk. Oké, okay, fijne nacht en bedankt voor het gesprek. Dag hoor. Dag. Uh, Carola is juist 23 en die mailt. En die zegt, ik ga binnenkort mijn eigen bedrijfje beginnen. In de banketbakkerij. Nu is het zo dat ik een maillon uh, heb, maar niemand me aan wil nemen. Terwijl ze dus heel graag wil werken. Raakt ze de uitkering kwijt als ze winst gaat maken? Is de vraag. Oh, dat... Ja, dat, dat ik weet dat ja, niet of die, of die vraag ook... Of nee, dat, dat, weet. dat is een dusdanig detailniveau. Ik zou dat niet, niet weten. Nee, nee, okay. Helaas, Carola. Dat is echt uh, arbeidstechnisch gezien. Ja, zeg maar. ja. En Ellie Thewen uh, vindt het allemaal redelijk naïef wat je zegt. In je kracht brengen, ontmoeten, dat zijn echt tijden die voorbij zijn inmiddels. Ja. Ja. dat is jammer voor Ellie. Dat vind ik echt jammer voor Ellie. Waarom? Omdat, omdat uh, uh, ja, in je kracht brengen en, en ontmoeten zijn is, is, is het, is het, is het de basis principes van het, me, van het mens zijn. Maar kun je wel voorstellen dat mensen denken ja het is crisis en we hebben geldproblemen en ja, dat soort gevoelens die spelen even geen rol nu. Nou ja, Nee dat kan ik me niet voorstellen. Dat is gewoon iets wat ook niet bij jou erin. Nee, dat, dat heeft helemaal helemaal niks met de crisis te maken. De crisis. Je, je, wat moet de crisis heeft te maken met het met het uh, met het feit dat we dat we, uh, we hebben een financiële crisis hè die die, die, die economische kanten raakt. Maar, maar dat heeft te maken met dat we de functie van geld weer terug moeten brengen tot wat, het, wat geld hoort te zijn. Een ruilmiddel en een oppotmiddel, dus een accu middel. Nee. Maar niet een middel, niet dat je met geld geld gaat verdienen. Dat is natuurlijk waar het, waar het verkeerd gaat. En nog één vraagje. We hebben aan het begin van het, uh, van het uur. ging het over. Van wat, wat zou ik moeten stemmen? Dat jij zei. Hou de verkiezingsprogramma's goed in de gaten. En daar had nog iemand uh, op doorgemaild. van. aan welke partij heb jij dan tot nu toe het meeste gehad? <laughs> <laughs> nou ja, ik heb. als ik eerlijk ben, heb ik. Uh, laten we zeggen, van de huidige partijen. Kan ik er eigenlijk niet één noemen die, uh, die echt innoverend uh, bezig die durft te zeggen van waar, uh, waar hebben we nou. Uh, iedereen is, is, is, is bezig uh, ja, aan de verkeerde kant te repareren, en en namelijk dat, de werknemerskant. Aan de werknemerskant, ja. en, dat, en Terwijl de oplossing uh, aan de kant van wintjes ligt. De werkgevers, ja, ja, dat is duidelijk. We gaan zo meteen door met uh, telefoontjes. Anneke die heeft een uh, idee. Dus ik ben erg benieuwd wat het is. Maar ik wil even dat, uh, dat andere muzieknummer, wat jij ook nog had gevraagd. Ja, dat is ook een beetje eigen belang, moet ik eerlijk ja. zeggen. Omdat ik graag naar haar luister. Dat ja. is namelijk Aad. Dat is uh, Frederike Spicht met, uh, ja, met het prachtige nummer uh, Rotterdam. Hoog, een grijze mast, het wakend oog op ons gericht. Zo'n schoon het beeld van deze stad, alsof zij van binnenuit wordt verlicht. Een zwaan die rust, het wiegen nimmer staakt, daar de god der zee bij haar zijn roes uitslaat: Rotterdam! Gestolen schat Rotterdam staat zonder hart Rotterdam Gestolen stad De bliksem splijt de grauwe lucht Met galozen kracht Donder trage bulder Ruim dreigend door de nacht, zij die nog leven opnieuw bevreesd. zij die weten hoe de oorlog is geweest. Rotterdam, gestolen schat. Rotterdam, stad zonder hart. Klinkers, korte rokken, lippen rood, verbergen haar verwoest gezicht op de markt van de dood. Hij kruipt, hij krimpt, zij kreunt, ze lacht. Op Met haar stromen roestend goud. Steen, staal, vuur en glas. Het nieuwe hart dat zich ontvouwt. Elke zeeman of hij die gaat. Kent een liefde voor de stad. Die zich niet beschrijven laat. Rotterdam gestart. Ja, erg mooi. Frederik Spicht met Rotterdam. Dat was ook de muziekkeuze van mijn gast van vannacht. Aad van Es arbeidsmarktmeester in Rotterdam. En hopelijk stoot we niet veel mensen voor het hoofd... dat we een klein beetje een Rotterdams tintje hebben deze uitzending. Maar goed, onze roes liggen er allebei. Dus het, dat mag wel een keertje, toch Aad? Ja, vind ik ook. Jij gaf net al advies aan Marta over... Eh, biedt anders aan van doe een half jaar vrijwilligerswerk... zodat je weer in dienst genomen kan worden. Daar kwam natuurlijk gelijk een tweet over... alsof het UWV daarmee akkoord gaat. Ja, die gaat dat dus niet mee akkoord. Dus nee. dat moet je gewoon niet zeggen. Je moet, je moet, dat, je moet handig zijn... Is mijn boodschap. Ja, dus dat niet melden. Als een regel onhandig uitwerkt. Want maar even, nou in dit geval. Uh, uh, dan, dan, dan probeer je die regel zodanig op te rekken. dat die wel. Uh, ja. Maar de gaat vraag werken. is of het juridisch dan kan. Ik vraag ja. me af waarom dat juridisch niet kan. Nee. Ja, ik zei het, dat, dat weet ik ook niet maar Er werd wel op gereageerd. Nou, dat, ja. zeggen, dat kan niet zomaar. Maar de... Nee, dat kan zoveel niet. Zomaar. Nee, Maar er gebeurt wel een heleboel. Zomaar. Dus je zegt eigenlijk... van je moet de regels bestrijden met, met zoals we, ze zelf gemaakt moeten worden. Moeten we een mevrouw die 58 is... Die, die, uh, moeten we die een probleem aan, uh, aan, uh, aan, uh, aan praten... Dat, dat, ze, dat ze gediscrimineerd wordt, bla bla enzovoorts? Daar moeten we helemaal niet aan beginnen. Het zegt over jouw benadering, zegt het iets, hè? Ja. We gaan eens kijken wat voor idee Anneke heeft, want die belde. Ja, hallo. Ik ben erg benieuwd. Nou, weet je, heel veel mensen aan de onderkant, die raken in de financiële problemen. Mm -hmm. En als je dan te laat bent, dan gaat er eerst een tientje op en dan gaat er twintig euro op. Dus je zakt heel snel weg in de schulden. Dus ik vind eigenlijk dat mensen voor ze in kassobureaus en zo gaan inschakelen, bedrijven, dan mensen werk aan moeten bieden. Dat ze zo voor, voor zo'n bedrijf mogen komen werken. Voor wat voor bedrijf dan, voor een nou, het, het, het, het energiebedrijf, gemeentebelastingen, maar niet ja. Oh, op die manier. Dus de bedrijven waar ze schuld hebben, ja. dat ze daar uh, ingezet worden. Ja, nou, de, de... Door dat je dat, volgens mij met een hele eenvoudige regel is dat te regelen. En dan worden al die bedrijven na gaan denken hoe ze weer kunnen creëren. Ja, maar ik vind het een uh, hele innovatieve gedachte. Voor ja. de, de bazen van. Uh... En weet je, als je in de bijstand zit, heb je vrijstelling van gemeentebelasting. Terwijl je kan best al die mensen in de bijstand met groepjes bij elkaar halen om het park schoon te maken. Ja. Ja. En wat zou je dan bij een energiebedrijf bijvoorbeeld? Hoe zie je dat voor je? Ja, Je, je, bedoel, je, je kunt je bedrijf helemaal niet meer zien. Je krijgt geen mensen aan de lijn. Vroeger had je een loket. Als je een probleem zat kon je daar een praatje ja. maken en een regeling treffen. Dat kan helemaal niet meer. Dus mensen moeten buitengewoon taalvaardig uh, kunnen uh, brieven schrijven en zo. En je hebt uh, 1,6 miljoen lage letteren in Nederland. En voor die mensen is bijna de weg niet meer te vinden. Nee. Ja. Maar dan zou je zeggen: de mensen met schulden, die zet je daarop in. Die laat nee, je mensen de, helpen. De, werk, uh, de bedrijven die die schulden willen in, zet je daarop in. Ja, ja maar. Je voor dat je, uh, in maar paskeuren... wat laat je ze dan doen? Nou, dan moeten ze maar werk creëren voor die mensen. Ja, oké, okay, maar dan kan je ook. In... Nou, dan zeg dat... je gewoon: mevrouw, ik heb vijf uur werk van u te goed, of uh, tien uur. En, ja, maar je moet, dat... Dat... je moet de inhoud van het werk. We zijn dan even op zoek naar de inhoud ja. van het werk. Ja, oké, okay, maar dat, dat uh, precies. Dat, maar daar ben je ook nog niet uit wat dat is. Ja, maar dat, dat als je dat dus in groepjes doet... dan krijg je dat mensen dus... In, en mensen zijn heel blij als ze niet verder in de school staan. Ja. Want dat vinden ze verschrikkelijk. Ja. Ja. Dus als je... Er zijn heel veel mensen in de bijstand die graag willen werken. Maar dus dan zou... zou je, denk je dan aan... Uh, je de telefoon opnemen? Of uh, gaat het erom dat maar ze uh, even heel... ik zeg maar wat, het printpapier moeten bijvullen? Ja, dat uh, maakt niet uit. wat. Laat, ze de, laat de bedrijven dat zelf maar voorzien. En dan moeten ze nagaan denken om op werkgelegenheid. Ja, nou, ik vind en om, om mensen in te zetten in plaats ja. van alleen maar geld te kiezen. Ja. ja ik, ik, ik, ik ben voor. Ja ik ben wel voor <laughs> je en, en, je ja, in die zin dat eraan, we natuurlijk. moeten kijk je moet ook aan de creativiteit van de van de werkgever die moet ook die moet ook uitgedaagd worden ja, en, en uh, als jij ervaringsdeskundige van mensen die in de schuld zijn gekomen ja. he, door uh, als je als je die ervaringsdeskundigen in zou kunnen zetten... in een preventieve rol mm -hmm. ja. bijvoorbeeld, hè? Ja, dan, zou je al, dan kan je al een product maken. Ja, ja en als je kijkt wat die in kassobureaus, uh, verdienen en zo... dat kan ja. je ook aan dit soort dingen. Dat vind ik veel Ja, dat, bij, bij verslaafden uh, gebeurt het toch ook... mensen die uit de verslaving komen, die we dan naar de scholen brengen... om te proberen jeugd te laten voorkomen dat ze ja. Ja. in de verslaving komen. Nou, iets. Ja. Dus die, is er nou, ontzettend die, veel... Ja. Werkgevers nou, nee. moeten die creativiteit. jou ja hoor, gewoon eh, las ze maar lekker. En, en daar, moet, daar moet een of andere regel achter zitten. Dat, dat, dat is veel zinniger dan dat, dat je uh, niet meer eens flexcontracten kan hebben of zo. Ja. Anneke, dankjewel. Oké, prettig, avond. En ik vind het geniet voor jullie uitzending. Nou, goed zo. Okay, <laughs> ja. Hij duurt nog een kleine tien minuutjes, dus dat is mooi. Peter die hangt ook aan de telefoon. Peter, nacht. Ja, ja. Uh, goedenavond. Vertel. dat ben deskundige meneer. Uh, ik heb zelf bij de politie gesolliciteerd. Ik heb een HEAO, uh, Hoger Economisch Administratieve Bedrijfseconomische Opleiding. Yeah. Maar ik zit uh, in de bijstand. Ik heb bij de politie gesolliciteerd. Uh, nou, het eerste gesprek, anderhalf uur. Prima, kom ik er doorheen. Hier in Vendel, in Limburg. Mm -hmm. Kom ik voor de tweede keer. Dan word ik radicaal afgewezen binnen, binnen vijf minuten. Hebben ze jou niet verteld dat hier sprake is van positieve discriminatie? Ik zeg, wat is dat? Nou, bij gelijk gebleken geschiktheid geniet de allichtonen de voorkeur. Ik vond dit zo vernederend en, en, ik zeg, waarom is dit? Nou, 16% van onze maatschappij bestaat uit allochtonen. En dan willen wij als politie een, een, hoe zeiden ze, een spiegel zijn van de maatschappij. Ja. Zoveel procent moet er dan ook allergtoon zijn. Nou, ik, en dan heb ik het MDE, het de meldpunt discriminatie, opgebeld. Want ik, vond dit, ik, ik zit er nog steeds mee. En dan krijg ik een allochtoon aan de lijn. Ik leg mijn, uh, leg mijn verhaal voor. Ja, maar dit is niet voor jou, man. Dit is niet voor jou, man. En dat vond ik nog een slag in mijn gezicht. Wat zegt deze deskundige nu van een positieve discriminatie... waarbij de werkgever 8.000 euro toegeworpen krijgt... als hij een allochtoon in dienst neemt? Dit is zo vernederend. Nou ga maar creatief wezen. Wat mij ook gezegd, zoals deze deskundige. Maar ik ben ook creatief geweest door welders te stemmen en ik blijf wel stemmen. Gewoon uit vernedering. Wat zegt deze deskundige van positieve discriminatie? Nou, uh, nou ik, u mag stemmen wie, wie u wil. Daar, daar ga ik helemaal niet over. Dat is één, dat uh, twee. Ja, ik vind het, ja, het verhaal is een. Uh, ik vind het ja, raar. Om het maar even zo te zeggen. Maar het gebeurt toch best veel. Omdat de politie zegt. van We willen een, een afspiegeling zijn van de samenleving. Dat dus vind ik niet daar... zo raar overigens. Dat je een afspiegeling wil zijn van nee, de samenleving. Dus daar komt die positieve en... discriminatie vandaan. Dat ja, ze dan dat, dus liever ja, dat, ja, dat een half toon aannemen. Bij gelijke capaciteit. Ja, ja dat is dan. ja uh, ja dat ja, ik, ik, ik zit even. Ik zit even de, de politie neemt zo ontzettend veel mensen aan. Om het maar even zo te zeggen. Dus, dus misschien. Misschien uh, heb jij de pech in, in, in Venlo, hè? om het maar even zo te zeggen, maar dan zou je misschien in, in, uh, in Arnhem, ik zeg iets geks, uh, dat, dat daar ja, anders ik zou zijn. Ik, ik woon zelf in de gemeente Heerlen, ja. maar ja. ik heb dit ook al bij de gemeente Heerlen, gemeente Zittard, gewoon bij ambtelijke functies, bij elke functie: telefonist, telefonist of administratief medewerker. Ik krijg nog steeds hetzelfde te horen. Ja, maar jij, jij hebt goede diploma's, jij hebt een HBO-diploma, wij zoeken. Uh, wij, wij zoeken ook allochtonen. Deze mensen verdienen ook een kans ja, in de maatregelen. Ja, ja. Maar het gaat ja, ja. ten koste van de blanke Nederlandse man. En ja. dat is zo vernederend. Ja. En dan vooral de subsidie voor de werkgever... die ze opstrijken als ze een allochtonen dienst ja. nemen. Maar het... Dan ben ik toch allochton in mijn eigen land. Dit is zo pijnlijk. Maar Peter, volgens mij is ook op het moment dat, jij, uh, dat het niet gezegd zou worden... en er wordt iemand anders voor jou aangenomen... dan, dan zou je denken, oké, okay, die was dan kennelijk beter dan ik. Ja, maar dat hangt ook letterlijk bij de vacatures hangt erbij um, dat laat uh, wel dubbele punt bij geleedje blikken geschiktheid ja. je niet allicht tonen de, de ja. voorkeur. Je het is volgens mij iets op. wat al uh, lang ter discussie staat. Ja, he? het het, maar wat God, zegt het God ook ervan. Want hij is een ambtenaar. Nee, ik, nee, ik, ik, ben, uh, ho, ho, ik ben ho, het ho, ho, het, ho, ho het, dat je nou allemaal, uh, <laughs> me nou allemaal dingen laat zien. Reactie van positieve discriminatie. Wat zegt hij? En van dat allicht tonen? Want je zal er maar mee geconfronteerd moeten worden. Hoe pijnlijk. Nou, ad nog een korte reactie en dan ronden we dit uh, ja, af, Peter. Ja, ja, ja, maar ja, ik vind dat je, laten we zeggen, uh, iets te, iets te zwart-wit uh, uh, reageert. Dat, uh, dat, dat vind oh, ja, ik echt. Ja, maar de, ik word zwart-wit uh, geconfronteerd met zo'n keiharde uh, belevingen. Ja. Ik, Nee. Ik vind u een beetje een, pro een probleemontkennend persoon, als ik zo eerlijk mag zijn. Een nou, probleemontkennend te... persoon. Alsof de vacatures voor de oprapen liggen, gelijk de jaren 60 in uw tijd, toch? Nou ja, maar dit nou heeft dan ja. niet met, nou, alleen maar met beschikbaarheid te maken. Uh, Peter, ik ga het afronden niet om de discussie niet te willen voeren met je, maar omdat we nog één iemand hebben die ook heel graag zijn vraag wil stellen. Ik dank u. Oké, okay, dankjewel. Lip op heeft. Dag. Paul, kan je kort de vraag nog stellen? Uh, nou, ik heb eigenlijk geen vraag, maar oh. ik heb wel een hele leuke opmerking. Nou, vertel. Uh, er is een machine uitgevonden die kan standaard bestrating aanleggen. Dus gewoon een stuk weg wat met een vaste toon wordt, uh, wordt aangelegd. Ja. Dat kan tegenwoordig perfect met een machine. Nu zijn er twee uh, werkgevers die, die dat soort werk doen. Het ene die denkt, nou, dat is een mooie gelegenheid om alle oudere werknemers te ontslaan. Ik heb nu een machine goed en zorgen over te maken. De tweede werkgever heeft al langer over die situatie nagedacht... en die denkt, nou, ik hou mijn oudere werkgevers... want die kunnen zeer bestraking leggen, moeilijke dingen, uh, pure ouderwetse handwerk. Uh, het eind van het verhaal is dat het eerste bedrijf is na een jaar of drie, vier... het tweede bedrijf kan de orders niet aan. Perfect. Het <lacht> had zijn schouders op en ja. denkt, ja. I rest my case. Ja, dat is, nee, ja, is echt zo. Ja, dat is echt zo. Dat is duidelijk. Ja. Dank je wel. En dan zijn we eigenlijk, uh, Paul dankjewel voor het bellen, zijn we weer terug met waar we begonnen over die automatisering. En dat er dus toch nog genoeg dingen zijn die alleen mensen door mensen gedaan kunnen worden. Ja. De mens centraal zetten, dat is, uh, dat is jouw boodschap. Hè? En de werkgevers meer creatief laten zijn en daar wat druk op de ketel uh, en zetten. En daar ook meer... En daardoor ook meer business binnenhalen. Het is, net, het ja. is, net het is niet zo dat, je, dat het zieligheid is. Het is zo dat je, dat, dat je daardoor overleeft. Dat je daardoor concurrentiekracht krijgt. Dat je daardoor goedkoper kan, uh, kan, uh, kan werken. Niet iedereen was het met je eens. Dat heb je gehoord. Maar uh, dat maakt helemaal niet uit. Nee, dat, hoort erbij. dat hoort erbij. Mag ik jou heel erg danken voor twee uur lang te gast zijn in Kazeluna... en voor al je verhalen en uh, ideeën. Graag gedaan. Aad van Nes was dat. Morgen dan zit in Kazeluna Klaas Drupsteen op mijn plek... en die ontvangt dan advocaat Rob van Kolwijk. Die is lid van de Vereniging van familierechtadvocaten en Scheidingsmediators. Dus u heeft dan vermoeden waar het over gaat. Het gaat dan inderdaad over echt scheiden. En volgende week dus die zangvogelkenneren. Sunil Shady die er is. Heeft u een mooie geluidsopname van Zangvogeltjes? Dan ontvang ik ze graag via de mail... Casaluna.ncrv.nl Nu hier op Radio 1 nog steeds wakker van BNL. Dus als u nog geen zin heeft om te slapen, blijf gewoon lekker luisteren. En anders kunt u het moederoor te rustig gaan leggen. Zo zeggen wij dat. Namens Aten mij neem ik aan een fijne nacht. En de groet uit Rotterdam zeggen we maar dan. Ja, inderdaad.